Uur. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Personeel van KLM gaat overmorgen weer staken. Van ochtends 5 tot s avonds 11 Uur wil vakbond FNV bij elke vertrekkende vlucht een werkonderbreking houden van 40 minuten. Met de acties wil de bond de bezuinigingsmaatregel van tafel krijgen om op intercontinentale vluchten met een steward of stewardess minder te vliegen. Afgelopen vrijdag diende een kort geding dat KLM had aangespannen om meer acties te verbieden. Morgen doet de rechter daarover uitspraak. De data van Britse WhatsApp gebruikers worden tijdelijk niet meer gebruikt door Facebook. Dat doet het bedrijf onder druk van de Britse privacywaakhond. Facebook moet meer informatie geven over het delen van de data. Ook moeten gebruikers beter worden geïnformeerd en moeten de data beter worden beveiligd. Door nieuwe gebruikersvoorwaarden kan WhatsApp data delen met Facebook. Zo krijgt het bedrijf het telefoonnummer en de gegevens over het laatste gebruik. Facebook wil zo gerichter advertenties tonen. De strooiwagens zijn voor het eerst weer op veel plaatsen de weg opgegaan. Vooral op lokale wegen verwacht Rijkswaterstaat dat het glad kan worden. Op snelwegen kunnen bruggen en op- en afritten gevaarlijk zijn. De strooiwagens rijden vooral rond in Noord-Holland, Flevoland en het noorden van Nederland. Door de gladheid en mist wordt ook een drukke ochtendspits verwacht. Een Nederlander van 20 heeft in Indonesië het wereldrecord Rubik's Cubus oplossen gebroken. Hij deed er 4,74 seconden over. Het oude wereldrecord was al eens in handen van de Nederlander. Vorig jaar deed hij er ruim 5,5 seconden over. Maar hij raakte het record in november kwijt aan een Amerikaan. Het weer. Aan de kust kan nog een bui vallen. Vannacht klaart het op en zakt de temperatuur flink. Bijna overal kan het een paar graden gaan vriezen. Morgen vroeg lokaal wat mist. Later af en toe zon. En vooral aan de kust kans op een winterse bui. En het wordt morgen 4 tot 7 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in Zierven.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 ja. het gebouw zelf graag uh, in eigendom krijgen. En dan is het dus vijf jaar lang getouwtrekt. Ruzie, kinderzinnen, ja. noem ik dat maar in mijn boek. Uh, mm. uh, ja. Met de verrassende uitkomst, als je die hoofdstukken leest... dat die badgastheren uh, dan op een gegeven moment zeggen van... jongens, we doneren die dat gebouw aan de Joodse gemeente van Zandvoort. Uh, mm. En ze krijgen ook al het geld wat nog in kast is. Nou, Ze waren in ja. Zandvoort tot tranen toe geroerd dat die heren dat ja. ineens besloten hadden.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 al aan de beurt, want het is pas de vijfde plek in Nederland waar de Joodse bevolking ja. uh, weggevoerd wordt. En Zandvoort, ja, kennelijk omdat het zo'n grote Joodse gemeenschap had of omdat het hier zo goed ge geregistreerd was, je weet het niet waarom ze hier dan uh, begonnen, zeg maar. En die, het is ook een beetje het geluk geweest van Jood Zandvoort dat ze dus uh, als een van de eersten in Amsterdam kwamen, waar het nog niet overvol was, waar nog niet de. Uh,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 en die oogleraar van dat project die heeft ook al contact met mij gelegd. En dat hij het boek gelezen had. En dat zijn, god, dat zijn er veel gegevens boven water gekomen. En natuurlijk vergelijkbaar in de conclusies. Hè, dat Scheveningen net zo'n soort plaats zoals als Zandvoort. Euh, nog veel uitgebreider trouwens. Omdat er ook nog veel langere tijd al Jooste ja. mensen kwamen. Maar, dat, hè, dus dat, dat, verhaal, euh, maar dat, dat het hele verhaal verteld wordt. En niet alleen maar van de ondergang. En, uh, dat, uh, dat is natuurlijk uh, het verhaal dat we verplicht zijn om ook te vertellen. Maar dat is niet ja. het enige verhaal.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 in their nights until the Lord makes Jerusalem a praise, Jesus wanted by His strength. If you lift up your voices and call